12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Veel middelbare scholen in het rood. NS-topman tegen fusie met ProRail. En amateurvoetballers herdenken grensrechter. Het weer eerst zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur blijft in het binnenland onder nul. Aan de kust is het maximaal 2 of 3 graden. Vanavond en vannacht volgt een dooi-aanval met kans op regen... natte sneeuw en kans op ijzel... Morgen dan bewolkt en regenachtig, en het wordt dan een graad of vijf. Het gaat niet goed met de financiën van een groot deel van de middelbare scholen in Nederland. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad, goedemiddag. Goedemiddag. Veel scholen in het rood, wat is het probleem? Nou, wij worden geconfronteerd met uh, bezuinigingen. Bezuinigingen nog van het, huidige, van het oude kabinet. Het huidige kabinet roept terecht, denk ik, dat ze het onderwijs ontzien. Alleen, ze vergeten er vaak bij te melden dat nog geen drie maanden geleden, dat was Prinsjesdag, de vorige minister nog voor zo'n 200 miljoen bezuinigingen Waaronder 50 miljoen nog van het Lentakkoord, op scholen legde. En bij de stille bezuinigingen, sluipende bezuinigingen, ja, brengt dat alles bij elkaar de scholen echt aan de rand van de afgrond. Het water staat van de lippen. En ja, ik zie nu ook dat echt de onderwijskwaliteit draakt. En daarom trek ik aan de noodrem. Ja, want uh, u zegt is niet, uh, dus dit kabinet inderdaad, maar de afgelopen jaren is er steeds bezuinigd. En er komt nu ja. geen geld bij ook, en de kosten stijgen. ...kosten stijgen en ja, het huidige kabinet heeft helaas die oude bezuinigingen allemaal laten staan. En uh, ja, daar kunnen scholen op het gewoon niet meer uit de voeten. Hè? 70, 80 procent van de scholen dit jaar in het rood. Uh, Sommigen ja, kunnen dan nog een deel daarvan opvangen door hun reserves. maar Dat kun je één, twee keer doen en dan is het over. Hè? Dat betekent dus dat klassen omhoog gaan, uh, dat ze uren geschrapt worden, uh, lessen niet gegeven kunnen worden... Ja, en dat is natuurlijk ook buitengewoon slecht, met name voor ook de toekomst. Ja, de kwaliteit ook, die komt dan ja. onder druk te staan. Ja. Ja. Um, u zegt, dat dus, uh, die kosten die worden steeds hoger. Kunnen scholen zelf ook iets doen om de situatie te verbeteren? Zeker, hè? wij moeten natuurlijk uh, eraan wennen dat in deze tijd je met minder geld uh, meer moet doen. Uh, dat vraagt natuurlijk heel nieuw financieel management van scholen. Uh, daar investeren K kunnen we ook ze. Kunnen in. ze dat ook? Want we hebben Amarantis gehad waar echt gewoon uh, misbruik is gemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van scholen die het uh, gewoon niet zelf goed in de hand hebben. Zeker, want dat is ook iets wat we natuurlijk moeten leren. We investeren daaraan. We hebben, ik ik biedt volgende week de, minister, de staatssecretaris ook een plan aan. Waarin ook juist die professionalisering van het financiële uh, vaardigheden en competenties van scholen. dat we daarin investeren. Maar uh, ook dat heeft een grens. Hè. Er moet natuurlijk wel geld zijn om daar op een efficiënte en goede manier uh, mee om te gaan. En als je echt met de rug tegen de muur staat, ja, dan helpt dat ook niet meer. En wat uh, vraagt u van de staatssecretaris? Wij hebben een plan en in dat plan bieden wij een hele hoop. Dat bieden wij garanties voor de kwaliteit van het onderwijs. Uh, meer diploma's, uh, hogere opbrengsten. En ik vraag ook een plan om die bezuinigingen, zoals die nu aangekondigd zijn, ongedaan te maken. En dat kost, de staatssecretaris geen cent meer. Alleen, hij moet dan wel met ons meegaan als het gaat om eh, maatwerk, flexibilisering, efficiëntere inzet van middelen eh, en de investeringen eh, die dit kabinet ook heeft eh, aangekondigd, slim inzetten. Dus het kost hem niks, maar hij moet er wel ja tegen zeggen. Daar gaan we volgende week over praten. Hartelijk dank, Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. We gaan nog even verder over scholen. Middelbare scholen in Noord-Brabant namelijk... die halen het meest uit hun leerlingen. En dat blijkt uit de lijst van beste scholen die de Volkskrant publiceert. De VWO's, HAVO's en VMBO's in Noord-Brabant... scoren allemaal zeer goed. In de lijst is ook verwerkt in hoeverre de school iets toevoegt... aan de kwaliteit die de leerling bij aanvang al had. De beste school in de lijst is het VMBO De Hoven... en dat ligt in Gorkum. De slechtste middelbare school is volgens de lijst Groot-Gooieland in Hilversum. De pensioenen. Het pensioen van veel Nederlanders zal straks niet meer zijn dan ongeveer de helft van het laatst verdiende loon. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van pensioenbeheerder Sintrus Achmea. Veel mensen denken dat ze uitkomen op ongeveer 70 De afgelopen 15 jaar zijn de pensioenen met 15 tot 35 procent verlaagd. Vooral jongeren gaan erop achteruit omdat ze ook langer doorwerken en meer premie betalen. Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen voor de lage inkomens beperkt zijn... omdat zij maar weinig aanvullend pensioen opbouwen. Hun inkomen op pensioenleeftijd is vooral afhankelijk van een waardevaste WAO. Maar de gevolgen voor inkomens van twee keer modaal en meer zijn veel groter. Een onrustige nacht op het Franse eiland Corsica. Zeker 24 vakantiehuizen werden vernield met explosieven. Correspondent Ron Linker, wat is er aan de hand op het eiland? Ja, verspreid over het hele eiland Gisteravond gisteravond vannacht dus vakantiehuizen, tweede huizen van Fransen, doelwit geworden. Er zijn bij die aanslagen, althans op die huizen, geen slachtoffers gevallen. Dus kennelijk waren die huizen op dat moment leeg. Explosieven zijn tegen muren gezet en dan tot ontploffing gebracht. Nou, er zijn inmiddels wat foto's te zien via internet en dan zie je dat de schade behoorlijk is. En die, ja, die aanslagen die komen na een moord eerder gisteravond van een man... Mogelijk een criminele afrekening. Als dat inderdaad zo is, dan is het de twintigste afrekening dit jaar. Dus met recht een onrustige nacht op Corsica gisteren. Ja, en eigenlijk een onrustige periode, kunnen we zeggen. Ja, Het is, het is een heel, heel gewelddadig jaar. De burgemeester van de hoofdstad Ajaxio, die zegt dat de angst terug is in de straten van Corsica. Met name dit najaar. Eerst werd er een bekende advocaat vermoord. Daarna de voorzitter van de Kamer van Koophandel. Dus de schrik zit er goed in. Het, het is een gevaarlijke mix. Van aan de ene kant het nationalisme. Dat verantwoordelijk wordt geacht voor die aanslagen op die vakantiehuizen. Men wil Frans ontmoedigen. Om op het eiland een tweede huisje te kopen. Aan de andere kant is er de drugsmafia die zich bezighoudt met de drugshandel. En beide groepen die hebben zich vannacht dus op gewelddadige wijze getoond. Hè? En wat doet de Franse regering? Nou ja, uiteraard is de nationale politie hier in Parijs onderzoeken gestart. Een Franse tv-zender meldt dat de politie zelfs gisteravond laat al iemand heeft aangehouden met explosieven. Mogelijk dat dat onderzoek ze verder helpt. Want verder is het erg lastig voor de Franse regering om veel te doen om het geweld te beteugelen. Vorige maand nog waren de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie naar Corsica afgereisd. Met de belofte ja, dat er meer rechercheurs zouden worden ingezet. Maar ja, op een eiland waar heel veel mensen eigenlijk niet zoveel moeten hebben van de centrale overheid hier in Parijs, blijft het moeilijk opereren. En dat zal wel moeten, want uh, het vizier is gericht op volgend jaar juli. Uh, de honderdste Tour de France ja. wordt dan verreden en heeft al startplaats Corsica. Nou ja, je kunt je voorstellen dat de autoriteiten dan absoluut zullen we uh, voorkomen willen dat er nog een aanslag gepleegd wordt. Dus daar is alles op gericht. Een paar etappes ook nog op het eiland, geloof ik, inderdaad. Dankjewel, correspondent Ron Linker. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. NS-topman Bert Meerstad voelt niet voor een fusie met ProRail. Dat zegt hij in een interview met NSC Handelsblad. En hij reageert daarmee op een onderzoek van een commissie uit de Eerste Kamer... Je vindt dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om de bedrijven weer te laten opgaan in één organisatie. Dat is onverstandig, reageert Meerstad. Zijn opmerking is opmerkelijk, omdat hij in de zomer nog pleitte voor één bedrijf. We zijn een decennium bezig geweest om de effecten van de splitsing weg te nemen. Als je de boel nu weer bij elkaar gooit, ga je opnieuw dat pad op, zegt de ns topman in het interview. Dit weekend zijn door het hele land voetbalkantines geopend om te praten... over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Afgelopen zondag werd hij na afloop van de wedstrijd mishandeld... en overleed een dag later. De KNVB heeft alle wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast... met als doel bezinning rond het voetbalgeweld. Verslaggever Mark Hamer die meldde zich vanochtend vroeg bij DSO in Zoetermeer. Ja, wat zeg je? Hij ja, rookt ook niet. Hè. Nee, ik rook niet. Oh. Ja, het is ja, je dat, hè? Kwart voor acht ochtends. <kijntuig> ja. Het hek is al open gegaan, dat was al dichtgevroren. Maar nu moet er nog een, een rolluik omhoog. Ja, dat gaat echt niet. is het slot is bevroren. Is het slot bevroren? Oh jee. meneer zit nu zijn lippen op het slot. We hebben het toch kwijt? Er zijn een... mensen wel eens vastgevroren, hè? Nee, een <macht> maar daar gaat het hek omhoog. krakelt ja, en piepend gaat, ja, gaat, gaat het rolluik omhoog. Ik heb het het clubgebouw van DSO door samenspel overwinnen is al vroeg geopend zodat de 1700 leden een petitie kunnen ondertekenen. Op grote posters is gedrukt stop geweld op en rond het voetbalveld en daar kunnen mensen een handtekening op zetten. Dirk Bringman zelf ook scheidsrechter, waarom bent u het zo eens bij deze actie? Nou, ik, ik vind het een goede zaak. Ik had dat alleen nog beter geweest als ook het uh, betaalde voetbal er een weekend uitgegooid had geworden in mijn ogen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat uh, het betaalde voetbal een voorbeeldfunctie heeft. Alle uh, uh, uh, uh, trucjes die ze op tv zien, of het nou goede of slechte trucjes zijn, die zie je zaterdags op de velden uh, zie je die terug. Maar u zegt eigenlijk ook, pak nou even die hogere uh, elftallen aan. Ja, want ook daar moet je dus uh, consequent zijn en consequent straffen. Maar ja, het gaat erom dat je gewoon je normen ook op het voetbalveld... ook al is er een hoop geld mee gemoeid, zou je die toch moeten handhaven. Dat makkelijk dat u uw naam opschreeft. Colby Jongen-Jan. Jazeker, omdat ik uh, er helemaal tegen ben, tegen al dat geweld... en dat ze verbaal, mondelingen verbaal langs de voetbalvelden. Goed dat dit vandaag gebeurt? Heel goed dat dit vandaag gebeurt, ja. En we hopen een hoop leden binnen te krijgen. En ook een hoop leden die de petitie gaan tekenen en zich daar ook aan houden en daaraan mee gaan werken aan het vervolg daarvan. Want alleen tekenen, dat heeft natuurlijk geen zin. Je moet er ook wat verder mee gaan doen. Ja, want of het geweld kunnen stoppen, weet ik niet. Maar moet het tij wel keren? Het tij moet gekeerd worden, zonder meer. Op een Nederlands cruiseschip op de Rijn bij het Duitse Wiesbaden zijn zeker 50 mensen ziek geworden door een virus, melden Duitse media. Zo'n 20 passagiers en bemanningsleden van de MS Belriva... Riva moesten naar het ziekenhuis. En het gaat volgens Duitse media om mensen die ouder zijn dan 60. Vermoedelijk is het zeer besmettelijke norovirus de oorzaak. De bron van het virus is onduidelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat die op het schip zelf moet worden gevonden. Sport. Wilbeker sprint, wereldbekerwedstrijden schaatsen in Nagano. Sebastian Timmerman zet de resultaten op een rijtje en begint met de Nederlanders. Michel Mulder was voor Nederland de man van deze zaterdag in Nagano. Hij wordt tweede op de 500 meter in zijn snelste tijd van het seizoen en bovendien rijdt hij in de B-groep de tweede tijd van de dag op de kilometer. Tweemaal is alleen Pekka Koskela sneller. Dat is opvallend, want de Vin verliet drie weken geleden Tiaf... met een blessure aan zijn bovenbeen. Maar is in Nagano niet alleen hersteld, maar ook tweemaal afgetekend de snelste. Op de 500 meter evenaart hij het baanrecord. Behalve Mulder waren er voor de Nederlandse mannen verder geen podiumplaatsen. In de A-divisie op de 1000 meter was Kjeld Nuis, de beste Nederlander... op de vijfde plaats. Bij de vrouwen behaalde Lotte van Beek brons op de kilometer... achter Heather Richardson, die wint in een baanrecord... en Olympisch kampioene Christine Nesbit. Nederlands kampioen Marit Leenstra wordt vijfde. En ook een barrecord op de 500 meter bij de vrouwen voor Sangwa de Olympisch en wereldkampioen op deze afstand. Thijsje Unema is op de vijfde plaats de beste Nederlandse. Shorttrekker Niels Kersthold heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Shanghai... brons veroverd op de 1000 meter. Hij verdiende met zijn prestatie een olympische nominatie op deze afstand. En eerder deed hij dat al op de 500 meter. De 1000 meter werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Kwak Yun-ji. En Shinki Knecht die kwam niet verder dan de halve finales... maar verdiende desondanks toch een nominatie voor de winterspelen in Sochi. En de Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst... voor de finale van de Champions Trophy. Morgen in de finale is dan Australië de tegenstander. Het gasland won met 3-0 van India. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, John Soka. Mark en Fiedel, 12, vlieging in Den Haag op de hoofdrijbaan. Tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn. En drie kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijsookken dicht. Dus je kunt er ook beter via de parallelrijbaan rijden. Dankjewel, John. Dan nog een keer de hoofdpunten. Veel middelbare scholen in het rood. NS-topman tegen fusie met ProRail. En amateurvoetballers, het denken grensrechter. Dat was het met de uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen.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 Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. U heeft het al op het nieuws gehoord. Er is veel te doen over nieuwe medicijnen tegen trombose. Ze lijken gemak te bieden aan de patiënt... maar is wel voldoende bekend over de bijwerkingen en risico's. Luister naar het bloedstollende verslag van Helene van Beek en Kees van der Bos. Nauwelijks nadat ik de tweede pil s'avonds genomen had... bleek dat ik bloedingen kreeg. Je kan wel zeggen, uit alle openingen van mijn lichaam... gutste het bloed naar buiten. En dat is een, een ongelooflijke ervaring... wanneer je dus voor een spierwitte bas, een wasbak staat... en je ziet dat die knalrood wordt. Ik vind die geneesmiddelen echt een verrijking van het arsenaal voor patiënten. Dus mijn uh, grondhouding is uiterst positief. Er is nog wat power van de farma-industrie om toch deze middelen uh, op de markt te krijgen. De vraag is, en uh, daarin zal ik niet de eerste zijn die deze uitspraak doet... gaan we niet richting een tweede vioxaffaire? affaire Nieuwe antistollingsmiddelen waarvoor de patiënt niet meer naar de trombosedienst hoeft. Sinds 1 december worden ze vergoed. Voor een grote groep van zo'n 250.000 patiënten... die lijden aan boezemfibrilleren. Onregelmatig samentrekken van het hart... waardoor gevaarlijke stolsels kunnen ontstaan. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakt het trots bekend... dat zij door onderhandelingen met de farmaceutische industrie... tientallen miljoenen heeft bespaard. De minister zegt het in het persbericht zo... Het geeft wederom aan dat door in gesprek te gaan met fabrikanten van nieuwe medicijnen... de kosten voor de samenleving in sommige gevallen omlaag kunnen. Hierdoor kunnen we onze zorg ook in de toekomst betaalbaar houden. Deze antistollingsmiddelen, de nieuwe anticoagulantia... komen zo in Nederland goedkoper op de markt. Ze zijn een revolutie op het gebied van de antistolling... omdat patiënten niet meer regelmatig hoeven te worden geprikt. Maar zijn de nieuwe middelen ook veilig... Deskundigen vrezen voor een affaire vergelijkbaar met de pijnstiller Vioxx... die in 2004 van de markt werd gehaald. Toen bleek dat er honderden doden vielen door onverwachte bijwerkingen. Waarom moeten de nieuwe middelen de spotgoedkope alternatieven... die nu gebruikt worden, in rap tempo vervangen? En sloot de minister werkelijk een goede geheimdeal over de prijs van de pillen? Of liet ze zich onder druk zetten door de farmaceuten? Argos over bloedstollende trombosezorg. Ja, ik ben uh, Lex Koolts, uh, hoogleraar emeritus hoogleraar in de psychoneurofarmacologie ingewikkeld woord, Maar dat betekent eigenlijk dat ik me altijd bezig gehouden heb... met stoffen die het gedrag van de mensen via de hersenen beïnvloedt. Uh, op een bepaald moment heb ik uh, uh, een, een, de, een van die nieuwe uh, anticoagulantia, voorgeschreven gekregen... En daar had ik bijzonder vervelende ervaringen mee. En vanaf dat moment heb ik me erin verdiept. Ik kreeg die stof voorgeschreven voor uh, boezemfibuleren, atriumfibuleren, heet dat officieel. En uh, daarvoor moesten dan twee pillen per dag uh, ingenomen worden. Eentje s morgens en dan eentje s'avonds. Nauwelijks nadat ik de tweede pil s'avonds genomen had... bleek dat ik uh, bloedingen kreeg. Je kan wel zeggen, uit alle openingen van mijn lichaam gutste het bloed naar buiten. En dat is een, een ongelooflijke ervaring... wanneer je dus voor een spierwitte was, een wasbak staat... en je ziet dat die knalrood wordt. Dus ik ben me op dat moment een ongeluk geschrokken. Maar een, eh, op advies natuurlijk van mijn cardioloog ben ik ermee gestopt, acuut. En eh, hij adviseerde dan om toch een maand later alsnog te, eh, opnieuw te beginnen... maar dan met een iets wat lagere dosering... En eh, tot mijn allergrootste verbazing, verrassing eigenlijk... begon na de eerste pil al meteen de bloedingen weer op te treden... zoals die de eerste keer opgetreden waren. Ik ben natuurlijk acuut gestopt. De farmaceuten Bayer en Beuringer Ingelheim... willen de nieuwe middelen wereldwijd zo snel mogelijk op de markt zetten. Het zijn namelijk blockbusters. Middelen die miljarden winst moeten gaan opleveren. Omdat grote groepen mensen antistolling nodig hebben... Het is een uiterst lucratieve markt. In Nederland gaat het om een potentiële markt van 450.000 mensen. Critici, onder wie Lex Kools, vinden dat er juist vanwege de bestaande trombosezorg in Nederland... geen enkele noodzaak is om de nieuwe middelen hier met spoed op de markt te brengen. Er is immers een alternatief. En ik zie dus dan ook geen reden om uh, uh, die nieuwe anticoagulantia te introduceren... Uh, uh, ik begrijp wel dat uh, men daarop uit is... omdat die middelen uh, dus het uh, mogelijk maken... dat je dus niet iedere keer meer uh, de stollingswaarde moet meten. Want dat is bij de klassieke middelen wel het geval. Ja, daar zijn factoren die maken dat de bloedstolling kan schommelen. Maar op zich is dat geen enkel probleem. Met een, met een uh, enkel prikje wat ik dan eens in de drie, vier weken... Uh, uh, mezelf geef, kan ik de stolkswaarde vaststellen. Ik geef dat via internet door. Dezelfde dag krijg ik nog bericht uh, in hoeverre ik de dosering moet aanpassen. En dit is voor mij een, een hele makkelijke methode. Er zijn ook doktoren die enthousiast zijn. Eén van hen is professor Saskia Middeldorp... internist in het Academisch Ziekenhuis AMC in Amsterdam. Ik vind die geneesmiddelen echt een verrijking van het arsenaal voor patiënten. Eh, omdat het middelen zijn die veel gebruiksvriendelijker zijn... dan de huidige generatie geneesmiddelen... waarbij mensen in wisselende doseringen moeten gebruiken... en naar de trombosediensten moeten. Dus mijn eh, grondhouding is uiterst positief. Toch erkent ook Middeldorp dat er nog serieuze twijfels zijn... over de veiligheid van de nieuwe middelen. Nou, stel, je gebruikt bloedverdunners en je krijgt een bloeding... En bijvoorbeeld wat we heel vaak zien tegenwoordig met de huidige generaties is maagdarmbloedingen. bloedingen Op dat moment is het bloed verdund. En moet je iets, wil je vaak als dokter iets geven om ook de bloeddikte weer meteen op niveau te brengen. Nou hebben we natuurlijk met die oude middelen al heel veel jaren ervaring. Kun je vitamine K geven en je kunt bloedstollingsproducten uh, geven, bloedstollingsfactoren... Uh, uh, die eigenlijk onmiddellijk dat effect tegengaan. En daarnaast moet je natuurlijk altijd maatregelen nemen... om het gat in de dijk te dichten, om het maar zo te zeggen. De standaardmaatregel. Dat is de huidige situatie. Die nieuwe medicijnen hebben niet een echt antigif... en zou je wel weer met dezelfde stollingsfactoren willen behandelen. Uh, terwijl daar natuurlijk veel minder ervaring mee is. En daar, daar zijn mensen bang voor. En dat begrijp ik best... Saskia Middeldorp schreef mee aan het rapport van de Gezondheidsraad van mei dit jaar. En daarin staat een advies met een dubbele boodschap. De raad adviseert positief over NOAX, maar wijst tegelijkertijd op de grote risico's ervan. En op het ontbreken van een antigif. De raad adviseert als voorwaarde een langzame introductie. En het goed volgen van de patiënten die de nieuwe antistolling slikken. Sinds deze week vergoeden de zorgverzekeraars de medicijnen... bij boezemfibrilleren. En dat geldt dus voor een groep van ongeveer 250.000 mensen. Het Diaconessenhuis in Meppel raadt de eigen specialisten af... de NOAX voor te schrijven. Jan-Gert Maring, voorzitter van de medische staf... farmacoloog en ziekenhuisapotheker, legt uit waarom. Uh, het is een bijzondere groep middelen, heel interessant... Um... Maar ze zijn niet zonder gevaar. En we hebben al snel geconstateerd dat als je deze middelen ongebreideld gaat gebruiken... en ongecontroleerd gaat inzetten... dat dit kan leiden onder andere tot problemen op de spoedeisende hulp. Wat is het geval? Er zijn in tegenstelling tot de huidige middelen die de trombosedienst gebruikt geen goede antidota beschikbaar, waardoor een arts op de spoedeisende hulp... als een patiënt uh, uh, plotseling binnenkomt met een bloeding... dat er geen enkele mogelijkheid is om die bloeding te stelpen. En de rest de spoedarts niets anders dan toe te kijken... en een patiënt uh, ja, zo goed mogelijk te supporten... en in het slechtste geval om de patiënt te overlijden... In het Diaconessenhuis is anderhalf jaar geleden al een werkgroep begonnen met het inventariseren van de risico's die in het ziekenhuis ontstaan wanneer patiënten met Noax zich melden. Bijvoorbeeld met heftige bloedingen op de spoedeisende hulp. Het is na aanleiding geweest van een presentatie van een van de fabrikanten die hebben de orthopeden benaderd. En wat ik heel positief vond, is dat de orthopeden nadien naar de apotheek zijn gekomen en uh, hebben verteld... dat zij voornemens waren om deze middelen te gaan gebruiken. De groep die deze middelen zou gaan gebruiken... dat zijn onder andere cardiologen, maar ook de groep orthopeden. En door met elkaar aan tafel te gaan zitten en de risico's te bespreken... Uh, zagen wij ook heel snel een kentering in het enthousiasme komen. En uh, zij realiseerden zich dat uh, de risico's dusdanig waren... dat het verstandig is om niet te hard voor de troepen uit te gaan lopen. In Meppel neemt de leiding van het ziekenhuis... de eventuele problemen die kunnen ontstaan door de nieuwe middelen... dus uiterst serieus. Alexander Martens is klinisch farmacoloog... en voorzitter van de werkgroep NOAX in Meppel. Hij heeft een slechte ervaring met dabigatran, een van de twee nieuwe antistollingsmiddelen. Ik weet van een patiënt die uh, dabigatran kreeg uh, in een ander ziekenhuis en ik had dienst. En dat de neuroloog vraagt, uh, omdat die patiënt wordt binnengebracht op de eerste hulp met een hersenbloeding, wat ze moeten doen, wat ze moeten meten en wat ze moeten geven. En op dat moment uh, kun je niets meten en is er ook niets om te geven. En toen? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het met die patiënt is afgelopen. Maar er kan er dus helemaal niets anders dan toekijken? Ja. Ja. Dat is de enige mogelijkheid op dit moment. De discussie die nog volop woedt over de NOAX... stelt ook de medisch specialisten persoonlijk voor een dilemma, meent Martens. Hij pakt de notulen van zijn Meppelse werkgroep erbij. Een dilemma waar een cardioloog mee zit, is op het moment dat ze een vitamine K antagonist voorschrijven... ze tegen het advies ingaan van de Europese Society of Cardiology. Die zeggen namelijk dat je heel goed een NOAC kunt gebruiken. Dan schrijven ze een NOAC voor. Dan is het van groot belang dat ze dat in overeenstemming doen met de adviezen van de Gezondheidsraad. En dat betekent dat er een hele infrastructuur moet zijn opgebouwd voordat je dat kunt doen. Dus in beide situaties uh, is het voor een cardioloog moeilijk om een keuze te maken. En waar zijn ze bang voor? Nou, Stel je voor dat er iets niet goed gaat en er een tuchzaak ontstaat. Welke keuze je ook maakt, zijn er argumenten aan te voeren dat je het verkeerd hebt gedaan. In het Diakonessenhuis staan de seinen voorlopig op rood voor NOAX. En dat geldt ook voor de Izala-klinieken in Zwolle, waar ze mee samenwerken, zegt Maring. Wanneer de patiënt er uitdrukkelijk om vraagt kan er een uitzondering gemaakt worden. Dan uiteraard gaat uiteraard de voorschrijver, de cardioloog of de orthoped... moet dan een heel goed gesprek aangaan met die patiënt. Heel eerlijk vertellen wat de risico's zijn. Daar zijn wij bovendien toe verplicht. Uh, dat gebeurt ook met risicohoudende operaties. Je bent, als de patiënt zich bewust is van het feit waarmee uh, ze starten en dat er risico's zijn om, als er een bloeding zich voordoet... dat we met de lege handen staan op de spoedeisende hulp... dan wordt voor patiënten die dat echt willen en daar bewust instappen... wordt er incidenteel gestart met zo'n middel. Momenteel gebruiken ruim 7000 patiënten de nieuwe middelen. Tot nog toe betaald door de farmaceuten. En vanaf deze week vergoed door de zorgverzekering. De bijwerkingen die optreden bij deze middelen worden gemeld bij LAREP... Dat is een onafhankelijk instituut dat bijwerkingen van nieuwe medicijnen registreert en bestudeert. Op hun website is te zien hoeveel meldingen zijn binnengekomen en wat er met patiënten is gebeurd. De cijfers over de twee nieuwe NOAC's, Dabigatran en Rivaroxaban, laten opvallende dingen zien. Er zijn zeven patiënten overleden aan bloedingen bij Dabigatran en tientallen meldingen van blijvend letsel. En bij het andere middel, rivaroxaban, dat juist trombose en longembolie moet voorkomen, trad elfmaal een longembolie op. Eén patiënt, een oudere vrouw overleed eraan. In totaal zijn er dus acht doden gemeld. Samen met de Nijmeegse farmacoloog Lex Kools bestuderen we de gegevens van Larep. Te beginnen met Dabigatran. Hier staat dus een hele reeks van meldingen. Dan pakken wij bijvoorbeeld, nou, zullen we eens even kijken naar een uh, geruptureerd aneurysma. Ja, dat is dus uh, gemeld als het dus een, een bijwerking. Aneurysma, dat is dus een scheur in een uh, slagader. is dus in dit geval van het hart. Stoornissen van het ritme. Een infarct, van het, een, een hartinfarct. En dan ook nog eens een embolie in de aorta. Ja, die uh, is uh, overleden, die patiënt. We gaan uh, heel even nog naar een ander middel. Dat is uh, rivaroxabone. Wat zien wij? Ja, hier blijkt dat er elf mensen zijn waarvan gemeld is dat die een longembolie hebben. En als we die bekijken, dan zijn die eigenlijk één is overleden. Dus even kijken in hoeverre. Ja, daarvan is er één zeker overleden. Een aantal zijn hersteld. Een aantal daarvan is nog niet bekend hoe de... Toestand is. Maar als ik nou naar zo'n uh, plaatje kijk. dan zie ik dat hier een, uh, iemand is die, die. is dan niet ouder dan 60. die zit dus tussen de 50 en de 60. maar die blijkt dus een gigantische batterij. van uh, pillen te slikken. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20. nou meer dan 20. Ja, dan, dan zou je kunnen denken. nou dan kan zo'n Niveroxa-bandpilletje er nog wel even bij. Ja, dat is nou net de reden waarom je die niet bij moet doen. Zeker niet een middel voorschrijven waarvan onbekend is... welke interactie dat met die medicijnen doet. Laat staan welke interactie dus met die kwalen van die patiënt doet. Buiten dus die noodzaak om de stolling tegen te gaan. Casussen die gerapporteerd worden, dat zijn eigenlijk totaal onverwachte casussen. En op zich is het niet verrassend, want dit middel is helemaal niet langdurig bestudeerd. Het wordt geïntroduceerd, terwijl er geen studies zijn die langer dan vijf jaar gedaan zijn. Dat is echt heel kort. Dat is heel kort. En we weten langzamerhand, dat is de laatste jaren, wordt het steeds duidelijker... dat de problemen pas komen na langdurig gebruik en niet direct. Maar in dit middel is dat een uitzondering, want je ziet al op korte termijn zelfs al ongewenste effecten. Wat het dus op den duur zou oproepen, dat is totaal onbekend. Eugène van Puijenbroek is arts, klinisch farmacoloog... en hoofd van de analyseafdeling van LAREP. Dat er bij het middel Rivaroxaban veel longembolieën optreden... valt hem ook op. De vraag is of de stof voldoende werkt... Eugène van Puijenbroek. Dat is inderdaad de vraag. Dat is een van de dingen die we hebben opgepikt... waarvan we zeggen, daar moet toch wat, wat extra naar gekeken worden. Dat hebben we in maart doorgegeven aan het College der beoordeling van Geneesmiddelen. Omdat wij inderdaad zeggen, van nou ja, het valt wel op... dat deze melding van longembolie hier inderdaad uit terugkomen. Er is hier sprake van een nieuw middel. En hoe het op de markt komt, daar ga ik niet over... De zorg die ik wel deel is het feit dat als een middel ineens op de markt komt... en door grote groepen gebruikt gaat worden... dat het wel eens lastig kan zijn om daar het overzicht over te houden. We hebben dat onder meer gezien bij de introductie van Vioxx... wat in één keer op de markt gekomen is en door hele grote groepen gebruikt gaat worden. Vanuit dat perspectief onderstreep ik het feit dat je beter begeleid... rustig een beeld kunt krijgen van wat er gaat gebeuren met de middel. Je wil niet dat het ineens door grote groepen gebruikt gaat worden... en misschien nog wel op een andere manier of andere indicaties. Dat wil je niet. En hoe dat in de praktijk eruit gaat zien, dat volgen we met belangstelling. Nogmaals, we kijken naar een nieuwe stof. En het wordt op een grotere schaal gebruikt. En we weten wat we hadden. Ik denk dat iedereen hier met argus ogen naar kijkt. Terecht, zo blijkt. In de Verenigde Staten werden vorig jaar 542 doden geregistreerd... door het middel dabigatran. Het ISMP, het Institute for Safe Medication Practices, dat is de evenknie van het Nederlandse LAREP, vindt dat veel. Ze wijt dit aan een agressieve en succesvolle introductie. In de Verenigde Staten lopen momenteel talloze rechtszaken over Dabigatran, waarin advocaten claimen dat patiënten niet goed over de risico's zijn voorgelicht. Eind vorig jaar bleek dat in Europa, Japan en Australië 256 mensen waren overleden door Dabigatran. Oorzaak: slecht werkende nieren. In de praktijk bleek dat patiënten met nierfalen Dabigatran niet verdragen. Producent Buringer Ingelheim paste in overleg met het EMA, het Europees Medicijnagentschap, de bijsluiter aan. Huub Schelkes is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Hij kent de cijfers uit het buitenland en van Nederland. En hij is er ongerust over. Ik heb die cijfers ook gezien. En uh, ook dat ze nogal fors zijn uh, geïntroduceerd in Amerika. Volgens mij uh, iets van uh, 300.000 recepten in de eerste weken na introductie. En er zijn wel meer ja, ongelukken tussen aanleidingstekens gebeurd... met dit soort hele snelle introductie van geneesmiddelen. De Vioxx is natuurlijk het bekende product. Wat het LARAP doet, die reageren op spontane meldingen. Wij weten dat er een hele grote onderrapportage is. Dat er veel meer problemen met middelen zijn dan gemeld worden... Dus dit is wel een belangrijk signaal. Dat is ook opgepikt door de EMA. Als je naar de website van de EMA, dat is de Europese toelaatingsautoriteit, gaat... dan staat er een grote waarschuwing over dit soort producten... wat het dan bloedingen kan opleveren. Kijk, de vraag of deze producten even veilig zijn dan de producten die we hebben... die is nog niet 100% beantwoord. En al die studies die gedaan zijn, dat zijn studies waar mensen die het onderzoek gedaan hebben, toch wel een belangverstrengeling hebben. Er is geen echt onafhankelijk onderzoek. Voor ons is toch een beetje de gouden standaard de Cochrane en de Cochrane-studies. Um, die zijn heel erg onafhankelijk, die putten de hele literatuur uit, alles wat ze kunnen vinden, kijken naar de kwaliteit daarvan en komen dan tot de conclusie of iets werkt of niet, of dat het niet bekend is of iets werkt of niet. En dat is voor ons zeg maar het soort vaticaan van uh, de medische interventies en van het geneesmiddelgebruik. Ja, maar het Vaticaan heeft me niet gesproken. Het Vaticaan heeft niet gesproken. 1 december is een uh, laat ik zeggen, vreugdevolle dag voor de mensen die uitkijken naar de nieuwe orale anticoagulantia in Nederland. Want dan worden ze vergoed. En ik denk ook dat we dan het gebruik in zowel de veneus van als in de AF uh, weer een stapje beter hebben gemaakt. Professor Harry Bühler internist in het AMC in Amsterdam, op een videoboodschap. Hij maakt zich samen met zijn AMC-collega's... de hoogleraren Saskia Middeldorp en Ron Peters... sterk voor de nieuwe anticoagulentia. Zij mengen zich op allerlei plekken in de discussie hierover. Op 23 mei verzorgden ze een masterclass over NOAX... voor medische journalisten in het AMC, betaald door Bayer. Ze kregen voor hun praatje elk 1000 euro... Diezelfde avond gaven ze wervende boodschappen af op het internet. Doelbewuste promotie. De verwachting was toen dat minister Schippers snel een besluit zou nemen... en de nieuwe antistolling al in juni zou worden vergoed. Maar dat gebeurde niet. Voor professor Freek Verheugd, cardioloog in het OLVG in Amsterdam... en ook een groot voorstander... reden om in juli publiciteit te zoeken via de Telegraaf. Hij verweet het college voor zorgverzekeringen en minister Schippers bestuurlijk getreuzel. En becijferde dat door het vasthouden aan het gebruik van de oude middelen... jaarlijks 600 mensen meer overlijden aan hersenbloedingen. Verheugd werkte ook mee aan twee rapporten... die de meerwaarde van de NOAX voor de Nederlandse markt moeten benadrukken. Beide rapporten kosten 35.000 euro per stuk. En werden betaald door de farmaceuten. Professor Saskia Middeldorp uit het AMC... ziet in deze activiteiten van haar en haar collega's geen probleem. Als je uitsluitend in een reclamespotje zou gaan staan, zou dat niet kunnen. Maar je mag natuurlijk je mening, je onderbouwde mening geven... net als ik dat nu doe, uh, over de voor- en de nadelen van deze geneesmiddelen... waarbij er steeds collega's zullen zijn aan beide kanten van de spectrum... met hetzelfde wetenschappelijke materiaal wat eraan te grondslag ligt... In het voorjaar was er, zo bleek uiteindelijk, een, een gereciseerde campagne... met een masterclass hier in het AMC. Ook geen probleem? Ik vind dat er geen probleem is als er geen persoonlijk gewin is. Wat is de betaling aan u geweest om met deze middelen actief te zijn? Ik word niet betaald om met deze middelen actief te zijn. U heeft nul cent van de farmaceutische industrie gekregen. Ik heb persoonlijk nul cent van de farmaceutische industrie gegeven. Als er lezingen zijn is de, die uh, soms inderdaad een sprekersvergoeding geven... gaan die allemaal naar het ziekenhuis. Het vloeit allemaal terug in wetenschappelijk onderzoek... wat wij niet kunnen doen van de eerste geldstroom. En over de inhoud en met de inhoud van deze uh, lezingen... heeft de farmaceutische industrie helemaal niets te maken. Ik weet bij die, dat die AMC Masterclass van Bayer... Iedereen raffelt dat snel af, maar iedereen kreeg voor een praatje van nog in 10 minuten duizend euro. Ik weet het bedrag niet meer uit mijn hoofd, maar ik denk dat het minder was. En het, ze zeiden duizend. Dan zal het zo geweest zijn, want ik zie dat namelijk niet op mijn persoonlijke rekening. Het gaat allemaal keurig naar het AMC. Ja, als dit er sprake komt, voelen artsen zich uh, toch in hun eer aangetast? Nee, ik vind dat u ernaar mag vragen, absoluut. Uh, ik wil alleen heel graag duidelijk maken... dat ik er geen mooie schoenen van ga kopen. Voorzitter en decaan van de Raad van Bestuur van het AMC... professor Marcel Levy, ook internist, gespecialiseerd in stolling... bevestigt dat het geld inderdaad naar de afdelingen van het AMC gaat... en wordt aangewend voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Maar desgevraagd laat hij ons per mail weten... Ik kan me uw reserves wel voorstellen over de monosponsoring van deze bijeenkomst... door een producent van een van de nieuwe anticoagulantia. Hoewel duidelijk aangegeven aan de deelnemers kan dit toch een verkeerde indruk geven. En het kan aanleiding geven tot vragen over de onafhankelijkheid van de wetenschappers. Het lijkt me dus niet voor herhaling vatbaar. Martin Jan Schalij is cardioloog in het academisch ziekenhuis LUMC in Leiden. Hij is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. En voorzitter van de werkgroep die namens de Orde van Medisch Specialisten... de Leidraad schreef voor de nieuwe antistollingsmiddelen. Daarin staat aan welke voorwaarden moet zijn voldaan... en welke protocollen er in het ziekenhuis moeten zijn gemaakt... en welke afspraken in de regio voordat een specialist een NOAC mag voorschrijven. Schalei ergert zich aan de promotieactiviteiten van sommige van zijn collega's. Zoals Verheugd in de Telegraaf. Ik denk dat het niet verstandig is op de manier waarop het gebracht wordt. Omdat soms het meer lijkt op reclame voor de industrie dan op een wetenschappelijk standpunt. En die andere artsen, Bühler, Middeldorp, Peters, allemaal van het AMC. Die hebben wel gepleit, pleiten nog steeds, voor deze middelen. Ja, ik zag het. Ja, dat is, uh, ja, die zullen daar zeker goede argumenten voor hebben. Het is toch in deze tijd verstandig om een beetje terughoudend te zijn. En als je echt denkt dat iets moet om het via uh, het ministerie te spelen en te discussiëren, dan om het via de pers te doen. Het is toch een soort drukmiddel waarvan je uiteindelijk zegt dat dat niet meer gewenst is. Ja. Het is verstandig om terughoudend te zijn met geneesmiddelen die in potentie gevaarlijk zijn. Uh, verhalen over honderden doden minder per ja. jaar in Nederland, dat moet eerst nog maar eens blijken, denk ik. Wat vindt u van de manier waarop het ingevoerd wordt? Nou, ik vind het uh, persoonlijk vrij heftig. Omdat uh, er nogal wat druk uh, ontstaat vanuit de buitenwereld, zullen we maar voorzichtig zeggen. En daarnaast speelden er ongetwijfeld grote commerciële belangen. Het was zo dat deze geneesmiddelen niet vergoed werden. En dan is het uh, zeg maar apart dat als wij het zouden voorschrijven... dat het dan vergoed wordt door de industrie die het levert... Maar dat is gebeurd, hè? de industrie is gaan betalen... zodat patiënten het zelf niet hoefden te doen. Precies. Is dat, is dat niet... Dat vind ik erg ongebruikelijk. Hm. Hm. En waarom, waarom ontstaat er dan druk, legt u dat eens uit? Nou, Ten eerste zijn er dan al veel patiënten die die middelen gebruiken. Je kunt aannemen dat deze industrie niet voor niks leeft. En op een bepaald moment moet daar toch een oplossing voor gevonden worden... En er ontstaat dus druk dat er duizenden patiënten geneesmiddelen krijgen waar geen vergoeding voor bestaat. Ze kunnen niet meer op een ander geneesmiddel, althans dat zal zeker zo uh, verkocht worden. Daarmee creëer je een druk die wat mij betreft ongewenst is. Iets heel anders, maar, maar, maar er is een geheim contract met de farmaceut. Hoe, hoe, hoe gebruikelijk is dat? Nou ja, volgens mij is dat zeg maar, ook iets nieuws. Dat er voor zo'n geneesmiddel vooraf zo'n contract wordt gesloten. Dus de middelen worden goedkoper naarmate meer patiënten die middelen slikken. Het vervelende is ook dat ik nog niet weet wat het per tablet per patiënt kost. Het enige transparantie zou op zijn plaats zijn. Het zijn geen kerngeheimen, het zijn gewoon tabletten. En uiteindelijk betalen we daar allemaal zelf voor via onze zorgpremie. Dus uiteindelijk hebben patiënten daar ook gewoon recht op om te weten wat het kost. Martin Schallij, hoofd van de afdeling cardiologie in Leiden. Hij is vooralsnog zo kritisch over de middelen dat hij voorschrijven tegenhoudt. Zolang met name over spoedgevallen geen precieze afspraken zijn gemaakt, zogeheten protocollen. Voor mijn afdeling, zeg maar, is er een order uitgegaan dat er niet mag worden voorgeschreven zolang die protocollen er niet zijn. En wanneer verwacht u dat die protocollen dan zijn? Nou, we zijn druk bezig en het, de verwachting is, zeg maar, dat half januari, februari, dat die protocollen gereed zijn en ook met de regio besproken zijn. Het geheime contract is gesloten omdat de fabrikanten haast hadden. September vorig jaar diende Beuringer Ingelheim een verzoek in tot vergoeding voor Dabigatran. En Bayer deed hetzelfde voor Rivaroxaban. Volgens Europese regelgeving moet een nationale overheid binnen 90 dagen over zo'n verzoek een besluit nemen. Beuringer, Ingelheim en Bayer drongen er voortdurend bij de minister op aan om vaart te maken half november dit jaar maakte minister Schippers bekend dat ze ondanks allerlei twijfels een geheim contract met de bedrijven heeft gesloten en dat de NOAX per 1 december worden vergoed. De Utrechtse hoogleraar Schellekens is kritisch over de haast van de introductie en over de geheime deal. Waarom komen deze middelen toch zo snel op de markt? Dat is marketing. Dat is marketing van de industrie. Die, uh, dat gaat helemaal niet goed met de farmaceutische industrie. Uh, er komen heel weinig echte nieuwe middelen bij. Het zijn grote industrieën die moeten overleven op uh, zogenaamde blockbuster's. Dat zijn medicijnen die een miljarden omzet hebben. En uh, dat proberen ze nu met deze producten ook te bereiken. Het is natuurlijk, uh, als het zo lukt om uh, en in, in Amerika en Engeland, geloof ik, warfarine van de markt te drukken... En dan hebben ze een gigantische markt erbij gekregen voor die producten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het CBG, dat is de evenknie van de Europese EMA, laat aan Argos weten alert te blijven op signalen uit het veld. En indien nodig, zullen we gepaste maatregelen nemen om de risico's voor patiënten te beperken. In de praktijk komt het erop neer dat het CBG na het ontdekken van bijwerkingen alleen de bijsluiter van een geneesmiddel laten aanpassen. Voor sommige trombosepatiënten patiënten kan het dan al te laat zijn. Tot slot, Jan Gert Maring, medisch directeur in Meppel. Er is nog wat power van de farma-industrie... om toch deze middelen uh, op de markt te krijgen. De vraag is... En, uh... Daarin zal ik niet de eerste zijn die deze uitspraak doet... gaan we niet richting een tweede viox affaire uh, Deze fenomenen ga je alleen waarnemen in de praktijk na introductie. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat na 1 december... Uh, we een spannend halfjaar tegemoet gaan... waarbij LAREP uh, wellicht medio 2013 terugkomt... met toch spectaculaire aantallen. Uh, meldingen van bloedingen dan wel, u gaf al aan longembolieën op de rivaroxelon. En doden uiteraard. U hoorde een reportage van Helene van Beek en Kees van den Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben minister Schippers van Volksgezondheid gevraagd om een reactie... maar die wilden ze niet geven. Volgende week komt de kwestie aan de orde in de Tweede Kamer. Wie met het oog daarop wel een reactie wil geven... is Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP. Dat zometeen. Maar eerst nog een kort gesprek dat Helene van Beek gisteren had... met de hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin, Dick Bijl. Wat valt u op aan de discussie over die nieuwe antistollingsmiddelen? Nou, er zijn een aantal opmerkelijke zaken. Wat betreft die werkzaamheid geldt voor die nieuwe middelen... dat ze niet... Aantoonbaar beter zijn dan de al bestaande middelen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft voegen ze niks toe. Uh, wat betreft de bijwerkingen zouden ze uh, minder uh, bijwerkingen hebben... en daardoor veiliger zijn, mm -hmm. zo claimt de fabrikant. Maar juist aan het laatste beginnen nu veel mensen te twijfelen... of dat werkelijk wel zo is. Wat vindt u van het besluit van uh, minister Schippers nu... om een, uh, een deal te maken en deze middelen nu voor grote groepen te vergoeden? Ik heb in het brief van de minister gelezen dat de introductie van de nieuwe middelen veilig zou zijn. Mm -hmm. En uh, in de brief wordt gemeld dat aan al die voorwaarden die zij stelde is voldaan. En ik denk dat, dat wat betreft de veiligheid niet helemaal het geval is. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is gebleken dat in 2011 dat nieuwe middel uh, dabigatran, Gatran mm Pradaxa... -hmm. Uh, als nummer 1 genoteerd stond op de lijst van meest ernstige bijwerkingen. Ja, met 542 doden. Klopt. Wat zou je met die cijfers moeten doen? En als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie... dat wij er nu acht doden hebben in heel korte tijd met veel minder mensen. Deze getallen wijzen toch op uh, ernstige problemen met deze middelen. Net als de Amerikaanse cijfers... We hebben bijvoorbeeld in 2005 hebben we ook zo'n nieuw antistollingsmiddel gehad... Uh, Ximilagatran. Ja. En dat, uh, daar waren ook hele positieve berichten over bij de marktintroductie. Ja. En dat middel is na een paar maanden al van de markt gehaald... vanwege zeer ernstige bijwerkingen. Ook bloedingen? Uh, het betrof uh, leverproblemen. heb ik iemand die is uh, directeur van een trombosedienst. En die gebruiken natuurlijk de oude middelen... Ja. En dan zegt hij, ik reken voorzichtig ten gunste van de Bigatran. Mm -hmm. Dan treden er bij de Bigatran 62 maal zoveel doden op. Ja, nou, dat, dat zijn natuurlijk wel alarmerende cijfers. Ja. Maar eh, nu hebben we acht doden. Waar gaan we naartoe, denkt u? Nou, ik, ik zie het een beetje problematisch in, moet ik zeggen. hoor. Dan moeten meer doden vallen. Ja, als er meer doden zullen vallen, dan, uh, dan zal er uh, uiteindelijk wel een actie ondernomen worden. Ja. Komt het daarop op neer? Uh, De gegevens zoals die nu op tafel liggen, die uh, wijzen in die richting, ja. Ja, dat was de hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin, Dick Bijl. Meegeluisterd naar de hele uitzending heeft Henk van Gerven, arts en ook Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag, wat is uw reactie op uh, deze reportage? Ja, goedemiddag. Uh, ja, ik vind dat uh, minister Schippers uh, onverantwoorde risico's neemt met het uh, vergoeden van die nieuwe antistollingsmiddelen. En ja, ze speelt eigenlijk met uh, vuur en met de veiligheid van uh, toekomstige gebruikers van die antistollingsmiddelen. Kijk, uw uitzending uh, maakt het duidelijk. Het is het uh, uh, meeste uh, staat op één in Amerika wat betreft het aantal doden. In Nederland zijn er nu ook al. Uh, acht doden uh, door het LAREP gemeld, door het Bijwerkingeninstituut. Uh, dus ik houd mijn hart vast, uh, inderdaad, voor het komend jaar... als dat uh, massaal geïntroduceerd geintrodu zou worden. En waarom denkt u dat minister Schippers, die is ook niet gek... tenslotte, zo'n haast maakt met de introductie van die nieuwe antistollingsmiddelen? Kijk, het leidt geen twijfel dat minister Schippers bezweken is... onder de druk van de farmaceutische lobby. Uh, dat kan haast niet anders. Elke... Uh, uh, weldenkende wetenschapper en arts zou zeggen, luister eens, laten we een pas op de plaats maken en het voorzorgsprincipe hanteren. We hebben een goed werkend uh, uh, antitrombose stelsel hè, met die trombosediensten, veel beter dan in andere landen. En dan gaan we risico nemen met een nieuw middel, waarvan nu al vaststaat dat het uh, zeer risicovol is uh, om toch nog één cijfer te noemen. dabigatran gaat erom, waar u melding van maakt. Daar wordt in meer dan 10% van de gevallen bloedingen gemeld als uh, ernstige bijwerking. Dus meer dan 10%. En we zouden dan zo'n middel om op de markt zetten om laten we zeggen, de kast te spekken van de, van de farmaceutische industrie. Mm. En ik vind het ook uh, eigenlijk misdadig. Ik noem maar Beuringer Ingelheim, de fabrikant van dabigatran. Gatran... Die heeft dus direct, nadat de minister toestemming heeft gegeven, een wervende brief naar alle artsen in Nederland gestuurd. En daar schrijft ze letterlijk dat uh, Pradaxa, zo heet dat middel dan uh, als merknaam, dat dat bewezen superieur is. Terwijl het gewoon een controversieel uh, middel is. Ja. Nou kan de farmaceutische lobby, het zijn ook maar mensen, natuurlijk ook gelijk hebben worden. Een aantal specialisten van het AMC onder andere daarnet zeggen. Die, die oude middelen, ja die hebben ook zo hun nadelen. Want je moet voortdurend uh, op controle, voor controle naar de trombosedienst. Uh, je moet wisselende hoeveelheden nemen. Dat, nou ik weet het nog van wijden mijn eigen moeder. Uh, ja dat is voor bejaarden best moeilijk. Uh, hebben ze niet gelijk dat er gewoon innovatie nodig is? Het gaat, eh, voorop staat de veiligheid en dan kijk je naar een eventueel gebruiksgemak. Maar de veiligheid staat niet vast en dat heeft ook de Gezondheidsraad in het advies eh, wat ze aan de minister heeft gedaan, geconstateerd. De Gezondheidsraad pleit ook voor verder onderzoek waarbij eh, vergeleken wordt in nieuwe middelen met de Nederlandse situatie. Want we baseren nu de toelating op buitenlands onderzoek... waar de situatie heel anders is en veel onveiliger dan in Nederland. Mm -hmm. En uh, de minister schrijft dan letterlijk... Uh, dit ga ik niet doen, want die studies zijn te complex, te kostbaar en te tijdrovend. En ze zegt ook nog... en het is de vraag of dat die resultaten ertoe zouden doen. Dus dat is bizar dat de minister mm -hmm. zelf al bij voorwaart... Een toekomstig onderzoek in twijfel trekt. Hmm. En dat leidt volgens mij maar tot één conclusie. Dat de druk zeg maar, van de farmaceutische lobby zo groot is geweest op de minister. dat ze gewoon een onverantwoord besluit hmm. heeft genomen. En dat bestaande stelsel, dat, dat werkt gewoon, wat u betreft? Dat, eh, dat werkt. En natuurlijk, eh, het zou geweldig zijn als wij eh, laten we zeggen, een nieuw middel zouden kunnen toepassen. waarbij je niet zeg maar, om de drie weken bloed hoeft te prikken. Ja, precies. Maar als dat niet veilig is, wat zou u dan doen? Uh, dan zou ik elke uh, drie Precies, weken uh, bloed je, oh, oh, laten spreken. Dan ga ik toch... En, uh... En dus laten we nou eerst, uh, want we zijn, hè, iedereen is voor uh, vernieuwing en innovatie als het een echte bijdrage levert. Maar laten we dat dan eerst verder uh, onderzoeken. En, en dat was ook eigenlijk het advies van de Gezondheidsraad. En dat zou ook mijn advies zijn aan de minister. Uh, uh, keer nou op je schreden terug. Maak een pas op de plaats. Uh, acht doden zijn het afgelopen jaar gemeld bij een beperkt aantal gebruikers. Je moet er toch niet aan denken dat dat we als we een half jaar verder zijn... dat het middel dan weer ineens uit de handen genomen zou moeten worden... nadat een aantal mensen overleden zijn ja. daaraan. Nou, dat zijn wil we... je toch niet als minister of, uh, ja, laten we zeggen, op je bordje hebben. Nou zijn we met dit gesprek, meneer Van Gerven, misschien net een week te laat. Want ja, sinds 1 december, u hoorde het in de reportage... wordt het vergoed dankzij het geheime contract... dat uh, mevrouw Schippers met de farmaceutische industrie heeft gesloten. Het, uh, het laatste woord is aan de Kamer. Uh, de Kamer controleert het kabinet... En gaat ook over de vergoedingen van medicijnen. Als de Kamer het onverantwoord vindt dat het nu wordt vergoed... dan kan dat worden teruggedraaid. En dat zal ook mijn pleidooi zijn van echt een pas op de plaats. De veiligheid van patiënten gaat voor. En laten we starten met verder onderzoek... om de Nederlandse situatie in kaart te brengen. We hebben nu een systeem wat functioneert. En laten we niet nieuwe gevaarlijke schoenen aantrekken... maar voorlopig nog even ons baseren op de oude vertrouwde schoenen. U wilt dat de vergoeding die op 1 december is ingegaan wordt... stopgezet, wordt teruggedraaid? Ja. Dat, dat, dat uh, die ongebreidelde toestemming dat dat van de baan gaat. En dat we gewoon een, een onderzoek starten, een, een verder onderzoek gecontroleerd. Waarbij ook uh, de patiënten uh, wordt voorgelegd dat het nog uh, een onderzoek is. Zodat patiënten zelf kunnen kiezen of ze wel of niet dat nieuwe middel willen gebruiken. En ook dan de eventuele risico uh, aanvaarden. Want het is zonneklaar dat die nieuwe middelen, die NOAX... dat die uh, op dit moment niet bewezen veilig zijn. En dat het heel goed zou kunnen zijn dat we over een half jaar moeten zeggen... waar we er maar nooit aan begonnen. Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP en arts, zoals gezegd. Dit was uh, Argos, een wat bloederige aflevering van Argos... Meer informatie over Argos kunt u altijd vinden op de site www.vpro.nl Argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En als u dat doet, krijgt u ook elke week tijdig voor de uitzending informatie... over wat u van ons op zaterdagmiddag mag verwachten. Straks trots in Bedrijf. Dat gaat over ZZP'ers. Zelfstandige zonder personeel, ook wel zelfstandige zonder pensioenrechten genoemd. Er zijn er een stuk of drie kwart miljoen van in Nederland. Hoe zielig zijn ze? Dat hoort u straks van Bas van Werven. Argos is er volgende week weer, zaterdag na het nieuws van kwart over twaalf.